4 Uur. Rachid Finch met het NOS-journaal. Nederlanders zijn niet zo druk als ze zelf misschien wel denken. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van internationaal onderzoek. Gemiddeld zijn mensen hier 6 uur per dag kwijt aan werk, school en huishouden. En dat is gemiddeld 50 minuten minder dan in 15 andere Europese landen. Nederlanders hebben wat meer vrije tijd dan gemiddeld, maar zijn ook meer tijd kwijt aan verplaatsingen. Verder fietsen mensen hier meer en besteden vaders meer tijd aan de kinderen. In Kenia zijn twee Spaanse medewerkers van artsen zonder grenzen ontvoerd. De twee vrouwen werkten in Dadaab, een enorm vluchtelingenkamp... waar honderdduizenden Somaliërs verblijven. Het grensgebied van Kenia en Somalië wordt naar de hulpverleners gezocht. Keniaanse politie verdenkt de Somalische terreurgroep Al-Shabaab van de ontvoering. Die groep heeft banden met Al-Qaeda... en heeft grote delen van Somalië onder controle.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 Het weer, een heldere nacht, temperaturen rond 3 graden. In het oosten enkele mistbanken. Overdag veel zon, maxima dan rond 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Waarom groeien eigenlijk je tanden niet? Nadat je als kind dan je grote mensentanden hebt gekregen... daarna groeien ze niet meer. Bij konijnen wel, dan moeten ze afgeknipt worden. Ja. En Tim wil graag weten waarom dat bij mensentanden niet het geval is. Waarom groeien die niet? 0800-1121. die vraagt zich af hoe het zit met de kaart van Nederland... dat kleine hapje bij Marienberg. Waarom is dat uit Nederland gehapt... 0800-1121, als je daar nog iets over kunt vertellen. En Wim, die sprak ik over iets anders, maar toen kwamen we op een liedje... dat ooit gemaakt is door een Belgische popster. En dat hoorde bij het ijsje, de Calippo. Wat is dat voor liedje? Wie was die Belgische popster? Als je het weet, 0800-1121. Mailen kan ook, nachtzuster, apenstaartje, max.nl uh, Twitteren kan via apenstaartje nachtzuster. En je bent meer dan welkom op de chat waar je mee kunt praten over en tijdens dit programma via www.nachtzuster.net. Nieuwe vragen zijn ook van harte welkom. Je kunt ze doorgeven 0800 1121. En zoals gebruikelijk iedere donderdagnacht om even over vieren is het tijd voor een discoplaat. Dan mag er gedanst worden, dan kun je even lekker wakker worden terwijl je Radio 1 aan hebt staan. En dat doen we vannacht met de Weather Girls en It's Raining Man. It's Raining Man van de Weather Girls. Ja, regen, ik weet het niet. Maar in ieder geval hoor ik net voorbij komen dat het vannacht drie graden is. Oh, nog even en het gaat weer vriezen. 0800-1121 met vragen en met antwoorden. Kun je nog bellen tot uh, zes uur? Hè? Gaan we gewoon door. Dus uh, je bent van harte welkom. Rutger. Ja, goedemorgen. Hallo. De de Zo, jij hebt er zin in. Ik heb er altijd zin in. Oh, gelukkig maar. <laughs> Keep on smiling in deze wereld. En wat zijn we aan het doen vandaag? We zijn onderweg met een uh, vracht. Oh-oh. Uh maar dan wel. Ja, ga op de quiz. Oh-oh. Uh ja, dat, dat had ik wel min of meer wel verwacht, maar ik belde eigenlijk voor een vraag. Ja, maar die vraag ah. zal even moeten wachten, hè? Nou, dat kan. Ja, want het is weer tijd voor Raad wat hij rijdt. Ja. Nou, Rutger. Ja. Oh, ik ja, ga er ja. eens even voor zitten. Ja. Um, kun je het eten? Ik zou het niet doen. Nee. <laughs> absoluut, absoluut niet. Oké. Okay. Um, kun je het kopen in een woonwinkel? Nee. Oh. Negatief. Nee. Negatief. Uh, kun je het kopen in een supermarkt? Nee, absoluut niet. Oh. Uh, heb jij het in huis? Nee. Oh. Uh, Niemand heeft het eigenlijk praktisch in huis. Oh. Is het, uh, is het voor bijvoorbeeld uh, de bouw? Ja, niet in die zin van woningbouw, maar het heeft wel met, ja, ja, dan zeg ik het eigenlijk minder. wel met constructie te maken. Ja, dan zeg je het min of meer al. Dan weet ik het natuurlijk niet, want het, het is natuurlijk een veld waar ik helemaal geen moer van af weet. Hijpalen. Nee, want dat is woningconstructie. Is ja, het? Nee. Is het van ijzer? Ja. En is het heel groot? Het kan, min of meer. Ja, het, het, het is groot. Maar het kan ook best klein zijn. <laughs> maar jij hebt het nu in de wagen. Dus heb je nu iets groots in de wagen of heb je iets kleins in de wagen? Nou, dat, dat uh, uh, voorin, daar zit iets groots. <laughs> en achterin, daar, dat zijn kleinere. Maar weet ik ook, ja, ja. Als, denk je dat ik het woord weet wat het is? Het zijn ijzeren constructieonderdelen voor. Van alles en nog wat. Het zijn ijzeren constructieonderdelen. Ja, het, het zijn onderdelen. Oh, zo En waar is het voor dan? Uh, het zijn uh, onderdelen. Het zijn onderde machineonderdelen voor de scheepsbouw. Ah, dat vind ik dat ik het fout had. <laughs> Maar de, dat was voor de luisteraar heel saai geworden. Want dan had ik nog minstens een half uur nodig gehad om, uh, om het te raden. Nou, je had er wel uitgekomen. Zo slim ben je wel. Nou, ik moet eerlijk <laughs> zeggen. Jij zegt ook gewoon de hele tijd voor. Maar <laughs> om de machine. Hè, lekker. En rijdt het een beetje lekker door zo op de donderdagnacht? Ja. Gelukkig. Maar dan mag Heerlijk. je nu zeggen waar je voor belde. Dat zal ik je vertellen. Ja. Dit verhaaltje. Ik heb ongeveer... Een... 15, 16 jaar geleden. Toen kreeg mijn dochter met haar verjaardag. Die kreeg zo'n zo Pop, hè, weet je wel? Ja. Ik weet niet of ik dit mag doen, maar die Pop ja, is Barbie. Ja. Dat we, toen kreeg ze op haar verjaardag een setje. En in dat setje, ja. dat was bar, Barbie op het paard. <laughs> en ben jij het gaan kopen, Rutger, of ben je, is je vrouw het gaan halen? Nou, ik denk dat, dat mijn vrouw dat toen destijds gekocht heeft. Ja, want ik zie jou Wat? nog niet in de winkel staan van doe mij maar een Barbie met een paard. Nou, dat zou ik niet weten. Waarom? Nee, dat, dat zou best kunnen in principe, oh, hoor. Nou. Oké, okay, ja, sorry. Ik onderbreek je verhaal. Je zit midden in de flow. Wat gebeurde ja. er toen? Nou ja, in ieder geval. zij kreeg het op haar verjaardag. En ja. schitterend mooi natuurlijk. Wat accessoires erbij. Dat was gewoon een Barbie op een paard met een... Ja, met zo'n zo kek hoedje op, weet je wel, wat ze dan ook gebruiken in de Ruitersport en een zweetje en al wat andere attributen. Nou, dat is toch, was toch een, een, een vrij groot paard, hoor. Je moet het eigenlijk <laughs> zien. In, in, in, in, ja, je moet het zien in verhouding tot de de Ja. Goed, het de, de, de, de paard, de kwam onder in de buik. Er zat een luikje. Ja. En er kwamen twee batterijtjes in. Oh. En dat lijfje kon je openmaken en dan stap je daar twee batterijtjes. Ja. Goed, en dan trok je aan de teugels ja. en dan begon dat beest te hinneken. Ach. En dan maakte die een, geluid, een heerlijk geluid. Ja, er was nog een luxepaard, ja. Luxepaard en onder het zadeltje <laughs> Dat kon je dan een beetje omhoog. Dat zat een kropje. Heb je er veel mee gespeeld, Rutger? Wat, wat zei je? Of je er gezellige veel avonden mee gespeeld hebt met paard? Nou, dat komt nu zometeen. Oh ja, ga door, sorry. Want dat is ja. heel intrigerend. Ja. Maar oké, okay, uh, mijn dochter die werd ouder en, en, en ja, dan, dan, dan gaat zo'n spul, want ze had een hele collectie van die, van die dames, van die Barbie's. Ja. En uh, ja, nou ja, dan word je 14, 15 en dan krijg je op die leeftijd hele andere interesses. Ja. Yeah. En dan gaat het, dat is veel goed, het gaat de zolder op. En dan wordt netjes nagezien, batterijen eruit. En, nou, oh, dat is voor later als je zelf. Uh, en zo gaat het dan. Ja. Yeah. <laughs> goed. Maar dan, met het opruimen van de zolder, zo'n jaar of zes, zeven terug. <laughs> Wat komt daar naar nou voren? Uh, uh, een koffer vol met barbie-materiaal en ook dat paard. Ja. Dus wij zien dat na en ik trek aan de teugels. Begint dat beest te hinneken? Zit er geen batterijen in? Maar er zitten geen batterijen in. Het is een spookpaard. Ja, heel eigenaardig. En we drukken op een knapje en dan, dan krijg je zo'n galopgeluid. Uh, <krikrik> <krikrik> Weet je wat? Mooi. Ik jongen, jongen, hoe is dit nou mogelijk, hoe kan dat nou zoiets? En dan, dan, dan praat je toch echt over jaren later. Nou ja, fijn, de, de vragen overgesteld, niemand die, die, die, die eigenlijk daar een uh, duidelijk antwoord op gegeven. Ik heb toen uh, ook geprobeerd om uh, contact op te nemen met, die, <lacht> met de fabrikant, dat, dat was, dat kan ik me herinneren, Mattel. Ja. Maar ja, die, daar heb ik nooit antwoord op gekregen. Maar nu, ja. uh, tot, tot voor een paar weken terug, want mijn dochter heeft onderhand haar, haar eigen eerste woning ge, gekocht. Ja. Ze wordt nu binnenkort 27. Ja. Nu komt dat spul weer naar voren en dan zeggen van nou, je hebt nu je eigen ruimte. Dan nou krijg je ook je eigen speelgoed en je eigen boekjeboel van vroeger. Dat kun je allemaal wel meenemen, hebben wij wat meer ruimte. <laughs> Ja. Dus je snapt het al, het, het paard. paard komt weer tevoorschijn. Ja. En ik trek weer aan de deurtjes, maar hij ik nog steeds. Nou. Zonder, zonder batterijen. daar hebben we het over, het pak weg toch? Nou, vanaf het begin, 17 jaar later, dan vraag ik mij af. En ik heb ook al eens wat gegoogeld en zo, en dan krijg ik allemaal van die onzinwoorden antwoorden. Nou, vraag ik me af: van hoe, hoe, hoe is het in godsnaam mogelijk dat zoiets zonder batterijen. 17 jaar na, na dato dat dat nog werkt? Het is, een, het is gewoon een magisch paard. Het moet zo zijn. Ik het weet uh, het, het niet. functioneert op pure liefde. Ja. ja, ik, ja. Ben, ik ben er ja, ook wel benieuwd. Het ging alles maar nou zo, maar ik, ik zou. Ik, ik zou het gewoon wel eens willen, willen weten van, hoe kan dat nou? Want kijk, normaliter, als je ergens batterijen uithoudt ja. en je zet het weg, ja. Ja, dan houdt het op. Ja. Maar dit, dit, dit, dit gaat maar door, dit gaat maar door. <laughs> dit houdt niet op. 0800 1121. Kan iemand het mysterie van het hinnikende paard, het hinnikende ah. Barbie paard, oplossen op, op voor Rutger? Ik, uh, ik doe weer mijn uiterste best, Rutger. We wachten af. En de batterijen die zijn helemaal uit, hè? Ja, die zijn er al lang uit. Want een raar praatje. Iets, kijk, als je iets, iets gaat opruimen waar batterijen in zitten. Ik heb nou uh, net, net toevallig, wat ik heb uh, net een erop opgeruimd. Ja. En, uh, een tuinkerbouter op batterijen? Ja, inderdaad. Oh. Die, uh, die heb ik gekregen van iemand. En als je daar voorbij loopt, dan zegt hij, Goedem, goedemorgen. Echt waar? Goedem, goedemorgen. Ja. Dus, maar die heb ik net opgeruimd. En waar waar maar, heb je uh, hem heen opgeruimd dan? Wat zei je? Waar heb je hem heen opgeruimd in de Clico? Nee, ik heb hem... Uh, hij stond in de tuin of op, op het pad. Bij ja. de tuin. Als, als er dan... Als er dan iemand voorbij liep, dan zei hij dus heel synthetisch van... Goedemorgen. goedemorgen? Ja. Goedemiddag zei hij niet, goede avond, alleen goedemorgen. Het <laughs> was een beetje een maar ik nu Voor de winterperiode heb ik hem opgeruimd oh. en dan haal ik de batterijen eruit en volgend jaar in het voorjaar. Daar dan staat hij er weer. Oh, maar even een klein detail Rutger, je hebt de batterijen eruit gehaald maar hij zegt dus ook geen goedemorgen meer? Nee, dat, dat Nee, dat... Dat is je Ja, is maar dat, vind je, dat zeg je nu uit. alsof dat heel logisch is. Maar na dat verhaal over het hinnikende paard... Ja, maar, maar kijk, met het paard hebben we ook de batterijen eruit gehaald. Precies. Pak weg 17 jaar terug. Precies. En die doet het nog wel. Het die zou... het gewoon door. Het zou mij niks verbazen als die kabouter nu ook in zijn doos op zolder een beetje... Goeiemorgen! Goeiemorgen! <laughs> ja, er <laughs> zit een sensor een sensortje in en daar reageert je ja. op. Dan nee, moet je er weg. Nee, maar dat doet hij niet. Nee, maar dan, dat komt, dan komt dat paard kabouden. voorbij. En die kabouter weer. Kan... Goeiemorgen. Ja, ja. ja. Goed. Je kunt er heel, heel verhalen aan breien. Echt? Maar, het maar het intrigeert mij wel. Je kunt ja. wel. Jij laat je fantasie er wel op los. Ja, je maar kunt, het kunt er wel op lachen. Wel. Nou, ik ja, ben ook tuurlijk. benieuwd hoor. Ik ja, zeg, uh, zeg 0800-1121. Ik denk dat we het. Uh, we gaan het raadsel oplossen vannacht, Rutge. Laten we het open. Voorzichtig dankjewel. met je machine onderdelen. Ja, dankjewel. Oké, okay, doe. Dag. Hoi. 0800-1121. Gert-Jan. Ja, daar ben Zo. ik weer eens. Nou. Ja, uh, uh, over dat hapje uit Nederland. Ah, ja. Het is, het is nooit Nederland geweest. Ja. Ja, nee, nee, nee, nee. Het is het graafschap Bentheim. Oh. Uh, <clears throat> en uh, ik heb hier drie uh, historische kaarten. Uh, voor mijn neus, eentje zelfs, ja, dus achteraf gereconstrueerd, hè. Het graafschap Bentheim, aangestuurd door de bisschop van Münster. En in de 17e eeuw, het rampjaar, 1672, is die bisschop uh, over de grens getrokken. Want hij wilde meer van Nederland inkapen, hè? Dat is niet gelukt. En... Uh, een van de overblijfselen van die troebelens. Het is een soort geopolitieke geschiedenis, wat u nou vertelt. Ja, ik, ik vind het uh, reuze boeiend. Ja, wat een van de overblijfselen er nog van is, is dat Koevoorde als een vestingstad uh, precies op de, de essentiële plek is neergezet. Dat heeft daarmee te maken. Oh, dat staat er niet voor niks natuurlijk. Nee, precies. Er is een hoofdwerk. is een hoop gemet daar. En, uh, <lacht> En die uh, Menhove die is daar uh, de, de, de, de meeste van geweest, om dat zo op te zetten. Maar uh, wat nog wel uh, interessant is, omdat de grens tussen de Dollacht en uh, Schonebeek, door dat Veengebied, die grens ligt al zo'n 700 jaar uh, vast. Omdat in dat Veengebied er was, uh, nou ja, uh, hoe heet het, de Nieuwe Schansleden, Boertangen. Maar uh, daar kon je geen leger uh, overheen sturen. Maar... Uh, bij dat graafschap Bentheim, uh, daar ging dat wel. En in de 17e eeuw is dat omstreden geweest. En het is dus eigenlijk nooit bij Nederland geweest. Dus... Maar het is het, als je van Koeforde naar beneden gaat, naar Marienberg? Ja, dan loopt dat min of meer noord-zuid. Ja, dan loop je, dan loop ja. je daar, dan ga je langs de grens van ja. dat blokje. Maar ik, wat, wat ik bedoel, tussen Schonebeek en Noordhorn eigenlijk, bij, bij Brekkelenkamp, kom je dan weer over binnen. Ik heb die route wel eens een keer gefietst. Het is ook een beetje heuvelachtig daar. Maar dat hele gebied is ook, zoals het dan heet, georiënteerd op het oosten. Op, op uh, Bentheim in eerste plaats, maar later naar Münster. En uh, ja, het is, het is dus geen hap uit Nederland. En Nederland is nooit verder naar het oosten opgedrongen. Maar wel met uh, wat daarboven ligt en wat eronder ligt. Nee, nee, nee. nee, nee met, ja, Oldenzaal ligt er ligt, ja, fors... Dan, dan komen we weer op het verhaal van de Achterhoek en Twente. Daar, ja. ik, ik heb ooit eens een, een lange tijd een vraag over die Achterhoek gesteld. Maar dat is een andere grensgeschiedenis. En als we dan toch nog verder even naar het zuiden gaan... Dat werd ik ook nog wel een harde verhaaltje. Die Oostgrens... Van Limburg, van Noord-Limburg, zeg maar, vanaf grofweg Nijmegen tot Roermond... die loopt min of meer parallel met de loop van de Maas. En dat is vastgesteld op het Wenen Congres na de Napoleontische oorlogen... omdat je met een kanon vanaf de Maas zo'n zo drie mijl kon schieten... En uh, die grens die loopt min of meer parallel aan de, de loop van de Maas. En Zuid-Limburg is weer een ander verhaal, maar die grens uh, tussen Duitsland en Limburg. En toen is ook België bij Nederland gevoegd. Ja. Dat is weer uitzonderlijk geweest dan uh, uh, te begrijpen was. En twintig uh, jaar later uh, krijgt uh, België dan uh, de geest om uh, zich onafhankelijk te verklaren. Nou ja. Het is weer een ander verhaal. Er werd net wat over verteld over die kleine enclaves ja. nog. Ja, maar, maar wat ik me nou afvraag is waarom dat hapje waar we het steeds over hebben... Ja? een blokje is. Waarom zit er een puntje aan linksonder bij Marienberg? Een puntje? Even, moet ik even... Het is gewoon een vierkantje. Ja, nee, maar... Nee, het, dat heeft weer te maken met waterlopen en zo. Oh, ja. en, en waterscheidingen en zo. Over grensovergangen. Dat weet ik niet precies. Ik heb er wel eens rondgefietst hoor. En, maar dat is lang geleden. Dus dat kan ik niet meer zo reproduceren. Ja, missen we dat hapje... Nee, want het is, het is nooit bij ons geweest. Nee, maar ik bedoel, is het een leuk hapje? Kunnen we Dit zeggen, we wil willen aardig op... het hapje eigenlijk wel erbij hebben? Nee, nee landhonger. Nee, er zijn al zoveel ongelukken mee gebeurd. Ja. <laughs> moeten we maar achterwege laten. Oké, okay, nou, dan rakelen we dat even niet op. Nee. Dankjewel, Gerard. Oké, okay, tot de volgende keer. tot de volgende moment weer. Okay. Nou, dan ga ik lekker een grenzenplaat draaien. Ja, hoor, oké. Okay. Ja, oké, okay. gelukkig. Dag, 0800-1121.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 On the border was dat. Je luistert naar Nachtzuster van Max op Radio 1. En dat is het programma waar je uh, terecht kunt met al je vragen en natuurlijk je antwoorden. Bel naar 0800-1121. Dat deed ook Tom. Hallo Tom. Tom. Goedemorgen. Wat, Wat kan ik, kan ik voor je doen? Luisteren. Ah, dat, daar ben ik best goed in. Hoop ik. Ga, ga je gang. De tekentang... Waar een eerdere beller het over had, die in Frankrijk verkocht werd, werd. Ja. heb ik ook in Nederland gekocht en die heet o Tom, oftewel Tick Twister. De Tick Twister. Ja. En, en dat waar... ziet eruit als een uh, mini-koevoet. Dat ja. je wel die inbrekers uh, ja. vaak willen gebruiken. Ja. Ja, dat ken ik toevallig heel goed. En het is een zeer probaat en gunstig middel. Of tangetje. Ja, want het werkt inderdaad zo goed als Beatrice omschreef. Precies. Nou, goede tip nog even. De Tik-Tik-Tik-Twister. Tik-Tik-Twister. De Tik-Twister. En daarvoor nog, want hoe heet hij blijkbaar O-apostrof. De Tom. Nou, hartstikke goed, dankjewel Tom. En nog even over de teken. Ja. Inderdaad, soms komen ze uit een boom. Maar ze zijn heel handig en heel slim en ook een beetje lui. Dus het liefst gaan ze zitten in plantjes of uh, struikjes. die vanaf 10 centimeter tot pak een beetje uh, 50, 60 centimeter hoog zijn. En hoger willen ze niet kremlen, Want oh. als ze naar beneden zijn gesprongen en ze hebben een prooi gemist... moeten ze verdraaid die 50, 60 centimeter weer omhoog klimmen. <laughs> en daar zijn ze te lui voor? O oh ja, ze zijn gewoon verdraaid slim. Ja. <laughs> ze voelen aan de adem van het... het, het, het, het uh, Hoe heet dat? Het... het levend uh, wezen dat langs gaat komen, of het wel of niet zin heeft om zich te laten vallen. Ze ene keer laten zich op een konijn vallen, de andere keer op een hond, de andere keer op een kat of op een muis. Ze gaan echt heel laag op de grond. Okay. En ze gaan niet in een boom zitten van 10 meter hoog, want dat uh, heeft geen zin. Dus vooral sokken aantrekken? Ja, en over de kleur van de sokken en je broek, ik alsjeblieft lichte kleur, uh, sokken en broek aan. Dan kun je ze ja. goed zien. Precies, dan kun je ze op de buitenkant al zien zitten en kun je kunt ze vanaf afslaan. En ja, het allerprettigste is als je na een gezellige bos of duinwandeling... Ja, je eigen lichaam kunt laten controleren door een dierbare huisgenoot. <lacht> dus Wat zeg je de, mooi, ja. Waardoor dus ook de nauwelijks zichtbare intieme plekjes uh, kunnen worden bekeken. Ja, dus je moet na de, na de boswandeling moet je met een uh, gezellige huisgenoot intieme plekjes gaan bekijken. Nou, ik, uh, ik hoor het al. Ja, uh, jullie willen weten, of willen onder andere weten, uh, hoe je deze rotziekte, want dat weet ik, uh, kunt voorkomen. Ja. En dat is dit. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Tom. Succes. Goeiedag nog. Dag. Dag. Maud, hallo. Hallo, hallo Astrid. Hai. Die meneer die belde over dat liedje van Goedemorgen, hè? Ja. Oh, nou, ik ken het van een Duitse kennis en die zong het wel eens. En dat was dan Goedemorgen, liebe Zorgen, sind Sie alle wieder da. Oh. Dus ik denk dat je in de Duitse liedjes moet kijken. Oh. Bij de Duitse, sla, nou, Slager was het niet. Het was een vrij algemeen bekend liedje in Duitsland. Even kijken, hoor. Goedemorgen, lieve zorgen. Jürgen van Lippen. Juist, die was het. Dat is nog een favoriete ja. zanger ook van me. Echt waar? Jürgen en je weet het Lippen. gewoon niet. Dat was niet. die cabaretier. Die, die, die... Ja, je hoort eigenlijk heel weinig meer van me. <laughs> Terwijl je het zo zegt, denk je van... wat is er eigenlijk geworden van Jürgen ja. van der Lippen? Ja, en dan had ik het ook nog over de teken. Ik zat te denken, wij hadden vroeger een tekkel. En die had vaak een, te een teken Als we gingen wandelen in de duinen of in de bossen... En dan zei de dierenarts juist, wij moesten hem wel verdoven met alcohol... maar ik vraag me af, honden kunnen dus geen ziekte van lijm krijgen, gelukkig maar... Ja, dat weet ik eigenlijk want niet. Want die krijgen ook een take natuurlijk. Ja, er maar op... ja, weet je wat het is met honden? Die, die zeggen altijd zo lastig van... De, dan zijn ze twintig jaar geleden... Of nee, twintig jaar dat is wel lang. <lacht> dat is maar dat vijf, ja, dan dus zijn ze vijf jaar geleden gebeten oh, ja. door een take. En dan ja. zeggen ze niet... Goh, ik voel me een beetje moe. <lacht> nee, dat is zo. Nee. Uh, dus dan, dan is het helemaal lastig natuurlijk ja. vast te stellen. Ja, want ja. wij controleren dat. Dan zag je zo'n bobbeltje en dan zei de... Ik dacht dat de dierenarts dat zei hoor, met, met alcohol of zo. Maar je kan het ook met een tekentang, maar wij hebben het altijd gewoon met alcohol. En dan, als je de pootjes er maar uitgaat. want anders... Uh, hè, je, je, kon, je moet niet aan de pootjes gaan trekken, want dan, dan blijft het lichaam achter in, in de hond. Maar wat er dan verder gebeuren kan, weet ik niet. Nee. Maar onze hond heeft er nooit last van gehad. Ja, wel van de teken, maar niet dat hij uh, er beroerd van werd, laat nee. ik het zo zeggen. Nee. nee. Nou ja, maar uh, uh, ja, of ik, ik weet nou niet meer, We, dat zijn waarschijnlijk de kaken of uh, en ja. want die pootjes. Die maar pootjes die hebben verdruk... van die weerhaakjes, dus die, die weet ja. zich eigenlijk... Uh... Ja, die pootjes daar, daar, die steken dan, ja hoe moet ik dat nou zeggen, als, als een haakje naar links en naar rechts ja. zit dat pootje. Nou en dan moet je niet gaan trekken, want dan breekt dat af en dan blijft dat uh, lichaam achter. Maar ik vraag me af, ja, ja die ziekte van lijm, ja, dat kan alleen denk ik, maar bij mensen dan voorkomen. Dat zat ik me nu af te vragen. Ja, het zou mij niks verbazen als het gewoon bij honden ook voor kan ja, komen, maar het klinkt, lijkt me bij honden gewoon nog, ja, ja, moeilijker nog moeilijker vast te natuurlijk. stellen. Ja, onze hond is al 17 geworden, maar, hè? En, uh, maar misschien hebben die wel een afweersysteem daarvoor, dat weet ik niet. Maar dat liedje dat komt dus uit Duitsland. Oké, okay, nou, ik, ik, ik ben aan het zoeken. Ja, Wie weet dat zo. we het nog op kunnen, op kunnen graven. En anders dan, uh, kan iemand misschien oh, het even okay. sturen. Maar dan is die meneer ja. weer verder geholpen. Ja, hey, ja. hartstikke leuk. Okay. Dank je wel. Dag. Dag, goeie Dag. Nacht. Uh, Eens Even kijken. Want, oh, nou weet ik toch niet meer of ik nou net Mout aan de telefoon had. Ja. ja. Oh, oh, ja, ja, ja. zeg maar ook nog. Sita, oh, hallo. hallo. Hallo. Hoi. Hoi, even over die uh, teken nog. Ja. Ja, ik ben vorig jaar gebeten. Oh. En toen kreeg ik van de dokter... Sita, mag een... ik jou even iets vragen? Want nou ik dat ik, heb ik nooit, maar ik heb de hele nacht al zo galm bij sommige mensen. Heb jij je radio misschien aanstaan? Nee, dat hoor ik ook. Ja. Ik hoor al die galm bij jou ah. uh, uh, op de radio. Dus ik weet niet wat dat is. Ja, nou, ik hoor het bij jou nu ook weer. En dat is je bent de vierde half vannacht, dus dan gaan we toch weer even graven wat er technisch mis kan zijn. Nou, ik denk al wel meer. Nou, maar, maar vertel maar toch, verder. Dat geeft niet, dat geeft niet. Uh, als jij er tenminste geen last van hebt. Nou, een beetje, maar alleen als ik praat, dus dan hou ik gewoon mijn mond. Ja, ja, ja. ja. Nou, dan zal ik het maar vertellen, hè. Ja. En honden en katten hebben anti-flow en anti-take spul. Je... Uh, daar zit antiteek in en ik begrijp niet dat dat niet voor mensen ook uh, kan. Nee hè, ja. daar zit wat in. Ja, maar de incubatietijd van die ziekte die je na de thee krijgt... die is zo lang dat honden daar geen last van kunnen hebben. Omdat ze dan al overleden zijn. Nou, dat, nee, dat kan niet, want je, de ziekte van Lyme kan best wel binnen tien jaar opduiken... en de meeste honden worden wel iets ouder dan tien ja, het zijn toch bij uh, want koeien en zo hebben er ook erg veel last van, hè? Paarden. Oh, ja, ja. Oké. Okay. Uh, ja. Uh, ja. En toen heb ik dus een middel gekregen, een antibiotica, en toen las ik de bijsluiten, en dat was uh, tegen hoe heet dat geslachtsziektes. Oh. Dus uh, toen zei ik ook tegen uh, mijn schoonzus had een jaar daarvoor een tekenbeet uh, gehad en ook zo'n vlek gekregen. En toen belde ik haar op, want het was s'avonds dat ik dat uh, opgehaald had. En toen zei ik tegen haar van uh, uh, uh, wat, wat raar, ik heb toch echt niet met die teken vreën. Nee, dat weet je bijna zeker. Ja, ja dat wist ik wel zeker. <laughs> Ja, maar toch, uh, toch dus uh, uh, dat medicijn. En wat zei ze dus toen? Uh, nou, ze zei... Ik, ja, ik belde er om tien uur en ze was vroeg naar bed gegaan. Dus ze ja. vond het niet zo heel erg leuk dat ik belde. Maar ik zei, ik wil toch even weten wat jij nou gehad hebt. Ja, zegt ze, dat is goed, dat is goed. Neem het maar in. Ik okay. weet niet meer hoe het heet. Maar dan over die konijnentanden... Ja. ja. Dan moet je hartvoer geven. Dan slijten die tandjes een beetje... Ja, maar nu wijken we wel heel erg van het onderwerp af. Want de vraag is: waarom de tanden van mensen niet groeien? Ja, nou dat. Uh, uh, je hebt maar. Uh, het laatste gebiedje is een, is een kunstgebied, hoor. Oh. Wow. Ja. En nee. daar heb ik nog iets over. Dat uh, uh, ik, ik liep op de markt. En toen kwam ik een, uh, een, uh, een gezinnetje tegen. Met een vrouw die in een rolstoel zat. En uh, die had een mooie. Uh, een hoofddoek om, dus ik sta zo te kijken. Toen zegt die man, ik ben uh, mo-slim. En uh, <laughs> dat is uh, islamietje <laughs> en uh, zij islam. Dat <laughs> <laughs> was in ieder geval iemand met humor. Ja. En dan heb ik nog iets over die reclame. Ja. Want die autoreclame, dan zeggen ze over drie jaar... hoef je pas te betalen. Ja. En uh, dan zeggen ze uh, uh, uh, 0% rente. En dan komt de mededeling: let op, geld lenen kost geld. Ja. En dan begrijp ik niet. Dat, uh, dat je drie jaar na drie jaar en dan 0% rente. En dan zeggen ze weer van let op, geld lenen kost geld. En ja, na die drie jaar dan. Dus dan hebben ze dat gewoon in de prijs ingecalculeerd. Nee, maar dat is ook niet waar. Want als je als je zegt van uh, drie jaar 0% rente, dan kost het dus geen geld. Dan moet je gewoon na 2,5 jaar afbetalen en dan kost geld lenen geen geld. Nee, maar dan moet Dus je er zal altijd achter... wel iets van uh, een financiering achter zitten dan. Ja, tuurlijk. En ik vind die reclame op de radio zo ontzettend saai. Ja. Er zit nooit een, bijna nooit een muziekje in of een grapje of zo. <laughs> ik vind het erg saai. Nou, ik ga eraan werken. Hallo? Hallo. Hallo. Oh, ik dacht dat ik je weg was. Nee hoor, ik blijf ja, hier ja, gewoon zitten tot zes uur. Ja, dat ja. is jou wat toevertrouwd, hè? Ja hoor, ja. <laughs> geef mij je die donderdagnacht maar. niet komen. Nee, ja. precies, ik kom er niet in, maar sowieso de brug naar Kamp is dicht, hè. <laughs> ja, okay. Is dat de ketelbrug? Uh, nee, ja, ook. Ja, ja dus via Dronten. Ja. ja, het stikt van de bruggen daar, hoor. Ja, ja. gaat het goed. verder goed met je, met de, met de kinderen? Heel goed. Met jou ook, Sita? Ja, ja, ja, heerlijk. Uh, ja. Gelukkig. Ik heb altijd weer een leuke nacht op donderdag. Oh, fijn. Want uh, uh, uh, ik vind je ook erg uh, goed, dat weet je, hè? Ja, dus lief, Sita, dank je wel. Nu ga ik snel ophangen. Ja. Dag lieve... Tot de volgende keer. Dag lieve Astrid. Dag, Dag. Sita, hoi. 0800 1121 Henk. Ja, goedemorgen. Hallo. Zo te horen heb je nogal wat geliefden. Ja, even bijzonder hè? Maar nou, nou galm jij ook al. Oh nee, het is niet waar. Jij galm niet, ik galm. Ja, ja nu, bij mij niet. Je hebt ook de radio niet aanstaan hè? Uh, ik, ik heb wel een, ja is dat een oh. nul. Ik zal hem eens uitzetten en weer zo oplettocht. Op helemaal uit? Helemaal uit, dus. Nou, nu moet het weg zijn. Even kijken. Galm galm. Nou, het klinkt iets beter, maar er zit hier ook iemand heel erg hard zijn best te doen om er iets aan te doen. Dus ik weet nu niet wat de oorzaak is. Maar ik hou gewoon mijn mond dus voor heel veel mensen ook heel prettig. En vertel jij maar wat je wilde vertellen. Nou, dat was een vraag van de meneer al een hele tijd geleden. Ja. Uh, waarom je uh, tanden niet groeien. Ja. Ja, dat is gewoon, dat is bij, uh, uh, bij de eerste celdeling in de baarmoeder, is, is dat allemaal uh, bij ons allemaal uh, zo vastgesteld, dat we eerst een melkgebied krijgen, en dat valt uit, en dan krijgen we onze definitieve tanden. Ja. Ben je er nog? Ja. Je hey, bent zo stil, maar ik hem niet van je weg. Nee, dat is nieuw. Ja. Uh, <laughs> <laughs> <laughs> um, uh, hoe leg ik dat nou goed uit? Ja, ik snap. Dat, ik bedoel, dat systeem, dat snap ik wel. Ik heb drie kleine kinderen, dus dat ze bent, vallen bij borstjes, vallen die tanden er nu uit. Maar. Ja. maar, en, je maar... Hebt, en je hebt ook rimpeltjes en die gaan ook niet meer weg. Oh, daar weet ik niks van. Oh, okay. Wanneer komt dat? Nou, oh, dat heb je toen eens verteld, geloof ik. Nee, dat, dat is ja. gewoon door de evolutie heen. En dan moet je dus een miljard jaar geleden beginnen. Ja. Bij het eerste, eerste eencellige leven op deze aarde. En daar is de evolutie ontstaan. En uh, daardoor uh, zijn de erfelijke eigenschappen ontstaan. En wat wel en niet genetisch bepaald is... Ik had het net over het melkgebit. Daarna krijgen we ons definitieve gebit. En op een gegeven moment uh, uh, is de koek op. Met dat definitieve gebit moet je het doen. En dat dat niet verder groeit is gewoon omdat de celdeling dan stopt. En dan zelfs wanneer je uh, volgroeid bent. je Met 1,70 of 1,80 of 1,60 meter wat kleiner. Dan groei je ook niet meer. Dan krimp je alleen maar. Na een verloop van tijd. Maar het is niet helemaal waar... Uh, en daar zoekt men al wel naar in de wetenschap, uh, vanuit diverse disciplines. Uh, ik kom uit Trent, uit een bosrijke omgeving oorspronkelijk. Hè? Mm -hmm. En dan had je vroeger hagen deze. Yeah. Ja. En als je die bij de staart pakte, dan liet die staart los. Ja. Yeah. En die staart groeide later wel weer yeah. aan. Ja. Yeah. En de eerste keer dat ik dat deed was ik ontroostbaar, want ik dacht dat ik dat best gewoon. Ja, je hebt gewoon een hagedis kapot gemaakt. Ja, ja. dat dacht ik. Dus ik voelde ja. me heel schuldig als een klein jochie. En toen zei mijn ouders: nee, dat hoeft niet. Die staart groeit er wel weer aan. En hetzelfde zie je bij mensen. Bijvoorbeeld, jouw haargroei heeft eigenlijk helemaal niet zoveel zin meer. Maar, uh, en jouw nagelgroei ook niet. Oh. Uh, uh, uh, no, heb je er nooit over nagedacht? Uh, dat het geen zin heeft. Nou, het heeft niet zoveel zin. Nee, dat denk ik ook wel met mannen die zich dan uh, om de dag of dagelijks zelfs moeten scheren. Want dat is bedoeld om je gezicht warm te houden. En zit je de hele dag naast de verwarming met je warme gezicht. Ja. ja. Nou, ik moet me iedere dag scheren. En dat, is nog, dat zijn nog allemaal uh, en erfenissen uit het verleden. Toen wij uh, afstemmen van de aap mens, niet de mens apen, maar de aapmens. Ja. En uh, het is eigenlijk wat rudimentair. Maar die, uh, die nagels groeien wel. En het haar groeit ook wel. en Een ander voorbeeld is toen ik nog een heel klein yogi was... toen was het in de medische wereld te doen gebruikelijk... om bij alle kleine kinderen de amandelen te knippen. Ja. Niet te pellen, maar te knippen. Oh, worden ze worden gepeld? Ja, tegenwoordig worden oh. ze gepeld. Want dat knippen, dat hielp niet. Okay. En bij mij zijn ze gewoon weer aangegroeid. Oh. Dus als ik nu mijn mond ver open doe... Tijdens zijn tanden poetsen en ik schijn er even met een lampje in. En dan zie ik gewoon die amandelen die er ooit uitgeknipt zijn. Die zie ik gewoon weer zitten, die zijn Joep. gewoon weer aangegroeid. Maar goed, waar, het is een uh, dat, uh, dat, uh, wat uh, Ja. Zeg je? Nou ja, dit, uh, uh, ik probeer het uh, gesprek heel subtiel terug te sturen naar de tanden. Ja, waarom dat allemaal zo precies is, dat weet men eigenlijk niet. En als men dat wel weet, dan zijn we een stuk verder. Dat als iemand bijvoorbeeld een, een, een, een gedeelte van zijn been verliest, dat je dat weer aan kunt laten groeien. En dat is geen science fiction verhaal. Daar wordt wel degelijk naar gezocht hoe dat, uh, hoe dat te realiseren zou kunnen zijn. Maar daar zijn we nog heel ver vanaf. Met andere woorden, je bent nu gewoon tien minuten aan het praten... om te zeggen dat, je, dat niemand het weet. Daar begon ik mee. <lacht> dat men dat eigenlijk niet precies weet. En dat die celdeling op een gegeven moment opgehouden is... maar dat er ook wel delen van ons lichaam zich wel weer gaan stellen. Ja. En... Uh, ik weet nog dat onze tandarts vroeger daar altijd op mopperde dat men in de tandheelkunde en dat vond hij zijn eigen vak maar niks. <laughs> dat men daar nooit eens verder naar zocht... dat je nog een derde gebit erbij kreeg. Huh? Nou, naar... Om dat, om dat uh, proberen te stimuleren? Ja, hij zei wij, uh, hij, hij praat altijd heel uh, laaddunkend over zijn eigen vak. en hij, Wij zijn nooit verder gekomen dan gaten stoppen. En dan spraken wij hem altijd tegen. En dan zeiden we, dat is toch niet waar? En dat is van En uh, hij overdreef ook een beetje. Maar hij vond dat zij veel meer een wetenschappelijke kant op moesten. En ze dus moesten uitzoeken waarom er niet een derde serie achteraan kwam. En bijvoorbeeld als een haai een tand verliest... Ja. En, nee, dan wordt die tand weer hersteld. Oh. Kijk, die doet het dan wel. Ja, daar moet toch achter zijn te komen. Maar ja... Dan denk ik, de, de tandheelkundige industrie zit er helemaal niet op te wachten. Nee, die zit er helemaal niet op te wachten. Maar dat had ik ook al gezegd. En men is er in, in, in, in, dat heeft mij ook verbaasd dat men in de wetenschap pas zo laat geprikkeld werd... door het idee eh, dat bij bepaalde diersoorten bepaalde organen wel weer aangroeien. Ik heb er twee genoemd, de hagedis en bij haaien. Ik weet er zo gauw uit mijn hoofd uh, niet meer bij die olifant. Als hij een stuk van zijn slachtoffer kwijt is, dan, uh, dat was ook de vraag, ja. dan groeit dat ook niet meer aan. Dat blijft oh. kapot. Je ziet het wel eens op die natuurfilms, dan zie je van olifant, komt voorbij, banjeren. En die <laughs> dan is dan zo'n stukje slachtoffer kwijt. Ja, dat, uh, dat uh, moet hij uh, tot zijn dood doen. Moet hij daarmee lopen? Of zo. Nou ja, maar de, de, ik ben bang dat dit dan een vraag is die niet beantwoord gaat worden vannacht. Waarom het uh, dan... Niet groeien. Nou, je, ja, tanden het groeien is een... Een je tanden groeien, groeien wel een beetje, maar ze slijten harder. En dan komen onze eetgewoontes. En uh, wat de laatste jaren heel erg in de belangstelling staat, is uh, uh, de toestand van je tandvlees. Daarvoor gaan ook, gaan ook heel veel tanden kapot. Hm. En uh, ja, men weet dat niet precies. Het is een kwestie van, van, van celdeling en waarom een gebroken been, als je dat zet, als je het niet zet komt er ook niet zoveel van terecht, als het nou, heel ernstig gebroken is, maar als je het zet dan, uh, uh, dan, dan ontstaat er daar weer wel een celdeling en dan groeien die twee uh, gebroken uh, botten weer aan elkaar. Ja. Maar er zijn heel veel vragen in de wereld waarom is dat zo waarop nog geen antwoord is. Nee, daar dat zit wel weer wat in. Maar ja, die hopen we natuurlijk allemaal te beantwoorden. Ja, en ik vind het altijd leuk, want ik denk altijd terug aan de tijd dat we nog mammoeten aan het vangen waren en dat soort dingen. De ergens ergens he, hebben dingen dan vaak nut, in ieder geval in gedrag. Maar ja, waarom je tanden dan niet meer, niet meer groeien? Ja, ik, het zou natuurlijk ook heel onpraktisch zijn als we allemaal iedere week naar de tanden knippen moesten... Ja, dat, zou, dat zie je bij jouw konijn. Ja. ja, ik heb niet de konijn, maar bij konijnen zie je dat inderdaad. Ja, maar bij konijnen in het wild niet. Nee. Hè? Ja, nee, je... maar die knagen natuurlijk gewoon op harde dingen. Ja, precies. Ja. En zo zie je ook bij katten die, uh, die over hoogpolig tapijt lopen. <laughs> dat je op een gegeven moment die nageltjes moet knippen. En, uh, of, of het door de dierenarts moet laten doen. Want uh, dat slijt ook niet. En die, die zijn dus wel zo gebouwd, dat daar celdeling in optreedt, dat ze steeds verder groeien. Ja. Op een gegeven moment kan dat een probleem worden. Maar even over dat paard van... Uh, oh. Van, hoe hoort ze nou? Uh, uh, Barbie. Barbie. Ja. Als je meneer aan een koordje trekt, ja. dan zet hij een werktuigje in werking. En dat kan een mechanisch werktuigje zijn, uh, wat hij opwindt. Ja. Dus door, door eraan te trekken, wint hij dat op. Ja. En hij laat het wel los, en dat beest gaat andere geluiden en, ja. uh, maken en andere geluiden. Het kan ook zijn dat er een klein dynamotje uh, in zit. Naast mij ligt een heel klein zaklampje. Dat kun je gewoon even opwinden. Ja. En uh, dat is om, om, om, om het sleutelgat van je, van je auto of je voordeur te vinden. Uh, dat zit ook wel in speelgoed. Dat ja, maar ook. waarom zitten die batterijen er dan in? in dat paard ja. uh, heb ik begrepen dat er geen batterijen in zaten. Ja, de, nee, ja, maar de za de, je moet de batterijen in doen en dan kan het paard hinniken. Ze hebben 17 jaar geleden de batterijen eruit gehaald en het paard hinnikt nog steeds. Ja, dat zeg ik. En als het paard nog steeds hinnikt, dan moet daar naast die batterijen moet daar een soort mechaniekje in zitten, anders kan het nooit. Nee, maar ik... dan hoef je er toch ook geen batterijen in te doen? Nee, maar er kunnen wel op de, oplaadbare batterijen zijn geweest. Ja, maar dat heeft er niks mee te maken. Ja, dat heeft er wel wat mee te maken. Nee. Het verhaal van die meneer is een beetje onduidelijk. <laughs> nee, het verhaal was heel duidelijk. <laughs> ik vond het heel erg goed. Het was een heel lang duidelijk verhaal. Nee, ik begreep van die meneer met zijn zware spullen... die ja. ik ook ja. dat als hij aan het koordje trok... dat dat paard de weer deed wat ja. hij altijd deed. Ja. Nou, Terwijl hij de batterijen eruit gehaald had. Ja, maar dan moet er toch een mechaniekje in dat, uh, in dat paard zitten. en dat mechaniekje nogmaals, ja, een mechanische. Maar de, maar... Nee, want... Nee. <laughs> nee, want stel nu... Stel, hè? Mevrouw ik heb... de jong, Ja, bent, meneer Henk. Ik ben Engwies. Nee. Op sint Nee, luister. Als... Ik heb zo'n Duracel konijn hè? Zo'n roze konijntje. Ja. Daar zitten batterijtjes in en die kun je aanzetten en dan trommelt hij op zijn trommeltje. Ja, ik ken ze van de tv. Ja. ja. Als ik daar de batterijtjes uithaal, ja. dan trommelt hij niet meer op zijn trommeltje. Nee. Het zou heel raar zijn als hij vervolgens op zijn trommeltje gaat trommelen. Ja, want je nou in het konijn als je maar opereert. Ja. En je uh, snijdt hem netjes open met een scalpel. Ja. En je doet daar een keurig mechaniekje in. Ja. Een mechanisch mechaniekje. Ja, dat kan allemaal wel. Maar die, hij, die, hij heeft niet het paard opengesneden en er een mechaniekje in aangebracht. Dus nee, dan ja, moet het mechaniekje paard... er al in gezetten. Maar Waarom zit er dan nog een, een schuifje in waar je batterijen in kan doen? Dat weet ik niet. En Zie je? Dat, dat was mij in de vraag niet helemaal duidelijk. Nou. Of er in het paard, paard ook twee batterijen in gaan. Ja, in zijn buik. Ik heb opgelet. Dat merk ik. Ja, nou goed. We laten de vraag nog even openstaan. Maar in ieder geval bedankt voor het belletje. Ja, oké. Okay. Tot, tot de volgende keer weer. Ja, dag. Dag. Over Barbie gesproken. En weet ik nog wel een goede bij. Bij de Barbies gaat niet over paarden. Wel over Barbie en Ken. Hi, Barbie. Hi, Ken. You je go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl. In the Barbie world. Blabby, blah. -bla -bla. Fantastic. You can brush my hair Undress me everywhere Imagination Life is your creation Come on Barbie, let's go party! Bye. zo'n lief liedje. Be Ken en Barbie. Maar eigenlijk is het gewoon uh, Barbie Girl van Aqua. Het, is een beetje, het was een beetje uh, wakker schrikken. Dat realiseer ik me. Maar ik vind dat zo'n lief liedje. En het sloot zo mooi aan bij de vraag uh, die binnenkwam van Rutger over het, uh, het paard van zijn dochter. Het uh, paard dat hoorde bij de Barbie collectie. Waar batterijen bij in de buik zaten. En ze hebben 17 jaar geleden de batterijen uit de buik van het paard gehaald. En nog steeds hinnikt die als je aan de en uh, dat wil Rutger graag weten hoe dat nou kan. 0800 1121. Hallo met wie? A Adrie? Adrie? Ik hoor geruis, dus als je nu aan de telefoon zit te wachten om in de uitzending te komen, moet je nu wat zeggen. Hallo? Hallo jij daar? En iemand zit nu zo te horen in de auto te wachten tot hij aan de beurt is. En die denkt, ik heet geen Adrie, ik zeg niks. Adrie, wakker worden. Ik snap het dan ook wel weer. Het is inmiddels vier minuten voor vijf. Drie minuten voor vijf. Ik kan me ook wel voorstellen dat je in slaap valt als je eventjes Hallo. moet wachten. Hallo, Hallo. dag, ja. met wie? Ik ben Adrie. Dag, Adrie. Moest ik je ja. even wakker schudden? Goeie... Nee, helemaal niet. Oh. Ik... Sprak maar steeds, maar je hoorde mij niet. Oh, dan ligt het volledig aan mij. Sorry. Maar ik heb ook geen oplossing voor een hinnikend paard. Nou. Maar ik vond het wel vreselijk leuk dat ik straks de stem van Beatrice hoorde. Oh, want, want Beatrice en Roland, daar hebben wij een jaar of zes, zeven geleden... op de camping gestaan in Romagne-Soumont-Faucon. Oh. Ongeveer 40 kilometer ten noorden van Verdun. En het was een zogenaamde boerencamping en het was een vreselijk leuk. En ik zag daar Beatrice in... Uh, in werking met de tekentang. Oh. En het, het was erg leuk. Ja, die tekentang niet zozeer, maar die camping daar. Want Beatrice en Roland die organiseerden allerlei tripjes en excursies... voor de campinggasten. En je kon ook meedoen aan de fietsvierdaagse. Ja. En uh, dat was ook zo vreselijk leuk. En dan kon je daarna aanzitten aan de tafel bij... Dat, uh, dat stel mensen. Ja. En dan zat je met vogels van diverse plumage, zat je daar s'avonds. Na een vermoeiende spitsdag zat je daar uh, gezellig mee te eten. En dan vond ik het zo leuk dat ik Beatrice hoorde. Nou, wat, want het is jaren geleden. Maar waarom ben je dan in die tussentijd niet nog weer een keer teruggegaan... naar Beatrice en Roland, ja, die natuurlijk omdat nog en Roland doel, heet. Ja, omdat er meer doelen zijn als je gaat kamperen. Ja. En ik ben natuurlijk al heel oud. Oh. En intussen is mijn man overleden, dus dat is voor mij een gesloten boek. Oh ja, dan ga want, je weer wat andere dingen uitzoeken. Dan komen er weer andere dingen aan de orde. Waterverf, zou ik zeggen. Maar goed... Hoe kom je nou op waterverf? Nou ja, als je alleen verder moet, ja. dan, uh, dan zijn de dingen die je onderneemt best wel leuk, maar het is bladvulling en waterverf. Maar dat is ook een ander onderwerp en dat past niet bij dit programma. Nou, je wil niet weten hoe goed het bij dit programma past, maar dat komt straks na vijf uh, na uur, want ik heb een cryptogram die daar mooi op aansluit. Is het waar? Kr het cryptogrammen is, is mijn hobby. Nou... Onder ik, andere, onder andere. Het is ja. ongelooflijk. Adrie, ik stel voor dat je samen met de waterverf... gewoon lekker gaat zitten luisteren naar het programma. Ik moet nog een paar uurtjes slaap pakken eigenlijk. Ja, je dat kan dus de, niet. Nee, dat je spijt hoogte hoogte me. Uit de slaap. Dat, ja, het zit er niet in. Maar ik zal het kort houden straks... Na vijf okay. uur, dan komt er een cryptogram en het is helemaal een kolfje naar je hand. Dus dan moet je weer een half uur bellen om erdoor te komen om het oh. antwoord te geven. Ja, nou zeg. Nou, ja. in elk geval bedankt dat je me hebt willen aanhoren. Hoor. Nee, uh, leuk dat je uh, Beatrice herkende en dat ik nu weet dat de man van Beatrice Roland heet. Oftewel, Roland. Ja, en dat komt er, daar zeg je natuurlijk Roland. Ja, precies. En het was ook heel leuk. Roland ging uh, met campinggasten die daar belangstelling voor hadden uh, wandelen in het bos. S avonds ja, of maar toch. nu moeten we toch echt naar het nieuws. Dankjewel, Adrie. Dag 0800 1121.